De Tweede Kamer twijfelt aan het nut van de Benelux-Unie, dat meldt Nieuwsuur. Uit een rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken... blijkt dat de resultaten van de Benelux gering zijn. Rege regeringspartij VVD betwijfelt of de organisatie nog nut heeft. En PVV, SP en de ChristenUnie willen volgens Nieuwsuur al van de Benelux af. Nederland, België en Luxemburg werken al tientallen jaren samen. Sinds 1960 in een economische unie en sinds 2008 ook op andere terreinen...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 Het weer vanavond en vannacht vooral in de kustgebieden kans op een winterse bui. In het binnenland droog. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog en zon. In het noorden kans op een bui en maximaal rond 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ANUB Verkeersinformatie. De avondspits is al bijna helemaal voorbij. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat nog welfieden tussen Reewijk en Woerden. 6 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. Van goede bedoelingen, de dingen die nooit voorbij gaan. Beschouwingen over de staat van Nederland, geschreven door Paul Frissen. Het is een bundeling van stukken die hij schreef voor het blad Binnenlands Bestuur. Paul Frissen, welkom. Je bent bestuursvoorzitter en decaan van de Nederlandse School... voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Hoogleraar Bestuurskunde in Tilburg. En om de, dit carnaval van feiten helemaal compleet <hijen> te maken... je bent ook nog lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Ja. Het mooie van jouw vak is dat er op zo'n dag als vandaag in dat nieuws van daarnet... bijvoorbeeld, altijd wel weer iets voorbij komt waar jij je licht over kunt uh, laten schijnen. We zullen het tot acht uur hebben over de overheid, de rol van de overheid. Hoe er altijd in een systeem weer een zekere waanzin uh, kruipt... en wat misschien wel de problemen van deze tijd zijn. Want de ondertitel van je boek is niet voor niets... beschouwingen over de staat van Nederland. Maar nu even over dat nieuws van daarnet. Er komt een man voorbij in het nieuws, die in Dordrecht heeft gefraudeerd met uh, toeslagen. Op andere namen heeft hij veel geld binnengekregen. Ik ben het bedrag kwijt, maar het was iets van anderhalve ton of iets dergelijks. Nu gaat het er niet om uh, dat dat uh, niet mag, want dat weten we wel. Dat had hij niet moeten doen. Maar ik hoor dat net in het nieuws voorbij komen en ik denk, waarom zit dat nu op dit moment in ons nieuws? Ja, dat is een hele interessante vraag. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ondanks een, een idee... dat wij in Nederland een tekort aan waarden en normen hebben... Eh, duidt dit erop dat wij eerder een teveel aan waarden en normen hebben. En dat we een norm moraliseren. Dat we uitgesproken opvattingen hebben over wat hoort en wat niet hoort. Dat we opnieuw taboes aan het uitvinden vinden zijn. En dat we daarom alles wat ook maar enigszins afwijkt van de de normaliteit, of hoe het hoort, extra belichten. Je ziet ook in allerlei beleidsterreinen... dat de, de zucht om het normale te bevestigen... via controles, via preventie, via repressie... die is echt de afgelopen 10, 15, 20 jaar naar mijn waarneming geëxplodeerd. Ge en daar is dit, dit een uitdrukking van. Tegelijkertijd is het ook weer een mooie casus die laat zien... dat hoe je het beleid ook vormgeeft... Uh, hoe ingewikkeld je het systeem ook maakt. Hoe precies je het ook maakt. Hoe nauwgezet de financiering en de controle. Eh, dat eigenlijk allemaal eerder de fraude vergemakkelijkt. Dan dat hij de fraude vers, be, be, bestrijdt. Dus hoe ingewikkelder je een financieringssysteem maakt. Hoe groter de mogelijkheden worden om met het financieringssysteem op de loop te gaan. Nou ja, dat zie je op grote schaal, grote schaal gebeuren. En nou ja... Zo'n heel systeem van toeslagenregelingen, van financiële compensaties, van geld voor uitzonderingen. Ja, dat maakt bijna per definitie van elke burger een calculerende burger. Omdat ja, dus je hoe kunt, je meer kunt, Je kunt. Je kunt zeg maar zes, zeven toeslagen krijgen. En dan nog een toeslag op de toeslag. Een mooi ingewikkeld systeem. En dat maakt dat als je slim bent, dat is wat je zegt. Ja. Kun je dat gewoon heel makkelijk misbruiken. En het laat ook zien dat we. Uh met ons beleid en met onze regelgeving zo diep in die samenleving uh, afgedaald zijn... dat we voortdurend in beleid en regelgeving de ingewikkeldheid van die wereld proberen af te beelden. Dat is wat mij betreft een van de belangrijkste verklaringen... waarom onze regelgeving zo dicht en zo complex is. En dat we vervolgens natuurlijk steeds moeten vaststellen... Ja, dat die samenleving altijd weer een stapje verder zet... Als je 27 categorieën voordeeldelers hebt onderscheiden... dan heeft de samenleving de dag daarna categorie 28 verzonnen. En daardoor moet je weer nieuwe regels maken. En zelfs als je een regel afschaft... zijn er weer allerlei negatieve gevolgen van de afschaffing van die regel... die weer nieuwere regelgeving uh, noodzakelijk maken. Dat laat iets zien van wat wij dan in ons vak noemen... een soort intrinsieke logica die in al die werkelijkheden insluipt... die niemand ooit bedoeld heeft... Maar die bijna het onbedoelde gevolg is van allerlei hele goede ideeën. He, he. Want het gebeurt, dat maakt het ook zo interessant, het gebeurt niet in de eerste plaats omdat wij het slecht met de wereld voor hebben, maar het gebeurt juist omdat we het zo geweldig goed met de wereld voor, voor hebben en dat we hem steeds beter willen maken, steeds verder willen perfectioneren en dat vooral ook voor en namens andere mensen willen doen. Ja, niet voor niets. Is het begin van de titel van je boek, spreek wat dat betreft al het boek boekdelen, van goede bedoelingen. Pas op voor goede bedoelingen. Ja, daar. Ik zeg ook altijd tegen de mensen die ik opleid, van, wees erg op je hoede voor goede bedoelingen, met name die van jezelf. Het is altijd gemakkelijk om het over de goede bedoelingen van anderen te hebben, maar je moet altijd. En de mensen die ik opleid zijn natuurlijk mensen in verantwoordelijke posities. Waar daarvan... komen die mensen terecht? Nou, ze zitten al op verantwoordelijke posities. En als ze bij mij opleidingen komen volgen, doen ze dat vanuit stellige overtuiging dat ze daarmee op nog betere posities terechtkomen. Het zijn uh, uh, hoge professionals in de publieke sector en het openbaar bestuur, leidinggevende functionarissen van, nou ja, van het minder niveau tot het top, topniveau. En wat ik altijd tegen ze zeg is dat ze uh, erg op hun hoede moeten zijn voor hun eigen uh, engagement met de wereld. Dus zij moeten niet denken dat de overheid nodig is om de wereld beter te maken. Om het goede leven aan mensen voor te schrijven. Om normen voor gedrag heel dringend op te leggen. Maar ze we hebben juist die overheid uh, nodig... om een beetje conflicten te bestrijden. Om een beetje uh, het geweld gematigd te houden. En om vervolgens een hele vrije en open samenleving te hebben. En daar past... In termen van goede bedoelingen aan de kant van de overheid hele grote terughoudendheid. Ja. Welke goede bedoelingen van jezelf wantrouw je of heb je leren wantrouwen? Oh, nou, ik ben uh, in mijn leven heb ik allerlei politieke opvattingen gehad uh, over een, een meer rechtvaardige inkomensverdeling, over een gelijkheid van kansen en, uh, en staatposities, over uh, eerlijke verdeling van, van machtsposities, over een minder elitaire uh, samenleving zijn allemaal uh, misverstandig gebleken. En, uh, uh, uh, en wat ik vooral heb leren wantrouwen, ook bij mezelf, is uh, dat hoewel ik op allerlei terreinen denk het echt beter te weten, en hoewel ik op allerlei terreinen denk een betere smaak te hebben, en hoewel ik op allerlei terreinen ja. <laughs> denk dat ik echt moreel deug, uh, om altijd erg voorzichtig te zijn om dat aan anderen op te leggen. En om, om, om systemen te willen inrichten met de, met voor in voor het best veel van anderen. Daar moet je even voorzichtig voor zijn. Dus je moet heel ook naar jezelf verplichtend zijn dat wat voor beleid je ook maakt, en bij voorkeur moet dat niet al te veel zijn, maar wat voor beleid je ook maakt, je zult altijd moeten aanvaarden dat mensen met hun verantwoordelijkheden en hun vrijheid dingen doen die jou niet bevallen. Dat is de kern van het vrijheidsbegrip. Dat maakt onze samenleving interessant. Dat maakt de democratie waardevol en betekenisvol. Maar het kan alleen maar gefundeerd worden in de gedachte... dat jij het recht hebt om dingen te doen en te vinden en te handelen... die ik afschuwelijk vind. Nu zei je in het begin van, van dit gesprek... ik denk in de tweede of derde zin al, de laatste tien jaar en ik denk over die goede bedoelingen na... want alles begint natuurlijk altijd bijna met goede bedoelingen... is de controle bijna is, is geëxplodeerd, zei je. Ja. Geef, geef, geef een paar voorbeelden van controles die, die wat jou betreft zijn... Uh... Laat ik een klein voorbeeldje ja. geven. Ik vind uh, mij fascineert al een jaar of 10, 15 ons uh, het domein van de jeugd. Hm, omdat je, waar wij vroeger dachten dat je een samenleving kunt begrijpen... als je gevangenissen bezoekt, dat is nog steeds zo... Uh, kun je een, een samenleving op dit moment ook goed begrijpen... als je instellingen bezoekt en bekijkt die zich met jeugd bezighouden. Een van mijn medewerkers uh, heeft jonge kinderen. En hij laat mij alles zien wat met die jonge kinderen gebeurt. Hij vertelde mij deze week dat zijn dochter thuis was gekomen met het volgende verhaal. Papa, uh, mijn vriendje, hij wordt, ze is vijf jaar en ze heeft een vriendje... En haar vriendje had een streep achter zijn naam gekregen. Oh, had mijn medewerker gezegd. Een streep achter zijn naam. Ja, want in onze klas is een bord... en daar staan alle namen van de jongetjes in de klas op. Want ja, die, die jongetjes schoppen en slaan. En daar staat dan bij dat ze ook beloven... Dat ze dat niet meer doen, dat schoppen en slaan. Goed. Ze hebben daar een soort vingerafdruk ook bij gezet. En doen ze het wel, dan krijgen ze een streepje achter hun naam. Hier zie je een heel klein verhaal, wat tegelijkertijd iets heel groots laat zien. Namelijk de enorm toegenomen neiging om met opvattingen over wat normaal gedrag en wat gewenst gedrag is. via zachte. En preventieve controlesystemen zo vroeg mogelijk in het bestaan van mensen in te grijpen. De interventies die plaatsvinden op het consultatiebureau, op school, in de jeugdhulpverlening, zijn echt. Hebben, wat mij betreft, bijna een staat van hysterie uh, bereikt. Uh, ik, mijn, ik heb altijd een, een stapel bij me van vragenlijsten, van brochures, die allemaal worden gehanteerd in het op het spoor komen van gedrag bij jonge kinderen... opdat wij er zo vroeg mogelijk bij zijn. Want kennelijk is er een gedeeld idee wat goed leven is. Wat net gedrag is. Dat ligt daaraan ten grondslag. <hums> ja, en dat interessante is... is dat die ideeën komen bij professionals vandaan... Die ideeën komen bij de wetenschap vandaan. Die ideeën komen bij het beleid vandaan. Die ideeën komen bij, bij de overheid vandaan. En dat bij elkaar maakt systemen... ik noem ze altijd panoptica, een soort koepelgevangenissen... maar dan in virtuele zin... die een soort beloning geven voor gewenst gedrag. En het effect van die beloning is dat mensen zich normaal gaan gedragen. Alleen over wat normaal is... zijn onze opvattingen echt buitengewoon toegenomen. Wij denken altijd, hè, opgegroeid in de jaren 60 of 70, dat wij een enorm generatieconflict hadden. Maar als ik met terugwerkende kracht denk. Dacht jij dat ook toen? Nou, ik had toevallig ouders met wie ik dat conflict niet zo had. Maar ik dacht toen ook, ja, zo'n norm. Wij jongeren, seks ja, is niet begrepen. En we gaan de wereld veranderen. Onze ouders waren, denk ik, met terugwerkende kracht heel wat permissiever en toleranter ten aanzien van het soort gedrag ertoe vertoond werd, dan wat wij nu aan opvattingen hebben... over wat gewenst gedrag van jongeren nu is. Daar zit een enorm systeem omheen van normen, van standaarden. Nou, daar zit veel wetenschappelijk onderzoek omheen... om dat ook een beetje te volgen. Dat wordt gemonitord, daar worden vragenlijsten overgesteld. En in toenemende mate is de idee... als we er op tijd bij zijn, kunnen we prikkels geven... zodat schadelijk gedrag in de toekomst wordt voorkomen... Maar de preventiegedachte is in handen van machthebbers en de staat... een levensgevaarlijke gedachte natuurlijk. Want het betekent dat jij als burger vanaf je jongste bestaan... in een mal wordt gegoten die de macht wenselijk acht. En wanneer is dat, is dat wat jou betreft? Want je had het net over de jaren 60 en 70... waarin zeg maar, de generatie voor ons eigenlijk veel toleranter was. Wanneer is voor jou de, de, de, de omslag gekomen? Wanneer is de omslag gekomen? Um... Ik denk dat de omslag is gaan ontstaan in de periode... dat de verzorgingstaat financieel gezien restrictiever moest worden. In de periode dat de verzorgingstaat minder zorgzaam en meer controlerender werd. Dat er meer afkeuring was van fraude in de sfeer van sociale zekerheid. En in de periode dat wij in toenemende mate... wetenschappelijke kennis en inzichten zijn gaan gebruiken... om risicogedrag in beeld te brengen. Dat is ook een hele wetenschappelijke explosie die daar ten, ten grondslag ligt. Ik weer dat eind jaren 80, begin jaren 90... en sindsdien is er enorm, enorm toegenomen op allerlei terreinen... waardoor ook allerlei... Uh, bijvoorbeeld het intelligence-denken uit de sfeer van de veiligheid. En wij zullen het er snel over eens zijn hè, dat het toch een goed idee is... om terroristische aanslagen te proberen te voorkomen. Dat intelligence-denken is nu in alle domeinen doorgedrongen... waardoor we, ook in domeinen die daar helemaal niet voor bedoeld zijn... op dit moment een soort preventieve opvatting van overheidsbeleid... Geef een hebben. voorbeeld van een domein waar je, waar je dat ziet... en je denkt. je, maar wacht nou even... Huiselijk geweld, kindermishandeling, opvoeding... Voedsel, eh, obesitas, eh, noem maar op. En overal proberen we preventief, op basis van risicoanalyses, Dan brengen we gewoon in beeld op grond van wetenschappelijk onderzoek, eh, wat is een statistische voorspeller ja. voor gedrag X? Maar laten we, even de, laten we, er, eens, laten we er even wat uit tillen. En dan zeg ik nog even dat ik praat met Paul. Maar, laat, laat ik, laat ik maar Paul, gaan. laat ik nog even zeggen dat jij hier zit. Dit is Paul Frissen, bestuurskundige en eh, hoogleraar bestuurskunde in Tilburg. En niet te vergeten de bestuursvoorzitter... en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. En hij is in het programma op Radio 1... Brands met boeken te gast vanwege van goede bedoelingen. De dingen die nooit voorbij gaan. Beschouwingen over de staat van Nederland. En we zijn al in die staat aan het afdalen. Weet jij nog wat je, wat je, wat je wilde zeggen? Nou ja, ik wilde je een voorbeeld geven. Ik was een uh, jaar geleden... Was ik voorzitter van een instituut dat zich bezig hield met preventievraagstukken? Dat is dus interessant dat ik daar voorzitter van, van was. En wij hadden toen. Uh, wij zijn toen begonnen, dat instituut is toen begonnen met voorlichtingsprogramma's op het gebied van overgewicht. Volgens de klassieke preventieredenering. De preventieredenering gaat als volgt. Hè, uh, meestal uh, beginnen ze in Amerika. In Amerika, altijd een goed begin, want dat willen we natuurlijk nooit, want in Amerika aan de hand is. In Amerika is op dit moment obesitas doodsoorzaak nummer één. Als we nu Hoe lang, lang geleden? Hm? Dat is nu. We praten over, denk ik, 10, 12 jaar. 10, geleden. 12, ja. Als we nu niks doen. hebben wij in Nederland over 10 jaar hetzelfde probleem als de Verenigde Staten. Wat moeten wij doen? Wij moeten voorlichtingsprogramma's maken. Die moeten wij zo vroeg mogelijk aanbieden. Als man en vrouw overwegen een kind te gaan maken. moeten wij er al zijn. Zodat ze in een gezond voedingsprogramma. Bij de komen daad, overleggen. als het ware. Ja, ja Voor de conceptie, zei ja, hij. Ja. En zodat ze in een gezond levenspatroon komen te verkeren. En zodat, dat, zodat die vrucht in de toekomst een zo laag mogelijk risico heeft op de ontwikkeling van obesitas. En wij, wij die raad van toezicht mensen, voelden veel onbehagen. Van ja, maar het is ook niet de bedoeling dat wij een soort gezondheidspolitie worden. Nou, het was eigenlijk wel de bedoeling natuurlijk. Toen heb ik gezegd. Het zou mij niet verbazen. als op afzienbare tijd mensen uit de ouderlijke macht worden ontzet... als hun kinderen een uh, dramatische obesitasvorm hebben. Nou, toen werd ik echt voor gek versleten. Ja, wat raar doen denken. Het is vorig jaar gebeurd. Twee kinderen zijn onder toezicht gesteld van de jeugdzorg... omdat zij een extreme vorm van obesitas hadden. Dan zul je zeggen, ja, dat is ook heel erg voor die kinderen. Dat klopt ook. En dan maar zeg het zal dan... gaan betekenen... Maar wacht even, dan zeg ik, dan speel ik even... Ja? even de advocaat van de duivel... hoewel advocaat is helemaal niet een goed woord in dit uh, uh, verband... zeg ik, ja, maar luister nou eens even, Paul... dat waren twee kinderen, die waren zo dik... die, die, die zakten gewoon door de vloer van hun ouderlijk huis. Het laatste lijkt me lichtelijk overdreven... maar uh, als dramatische uh, kenschetsen... Nee, maar, maar het gewoon een beeld, ja. Ja, nee. Uh, er is altijd soorten opvoeding... waarvan jij en ik zullen vinden dat die niet deugt Dan zou ik zeggen dan laten we eerst eens gaan nadenken wat jij en ik... als individuele burgers, vanuit opvattingen van empathie en solidariteit... daaraan zouden kunnen doen. Zo deden we het vroeger. Nou, Dan kunnen we eens gaan praten, met mensen kunnen we misschien... een maatschappelijke institutie oprichten, enzovoort. Er is één belangrijk verschil. Aan ons ontbreekt de macht om dwangmaatregelen op te leggen. Nu zeggen we dat we solidair zijn en dat we empathie hebben... Maar op de achtergrond is altijd de mogelijkheid... om een dwangmaatregel te treffen. Dat vind ik van een totaal andere orde. Natuurlijk, als er sprake is van reële fysieke geweldsuitoefening tegen kinderen... moet de staat ingrijpen. Daar zijn bevoegdheden zat voor, dat gebeurt ook. Maar om op het terrein van voeding... op het terrein van opvoeding... op het terrein van wat dan ook... hele uitgebreide opvattingen te hebben over wat hoort... en die hebben we inmiddels... Meneer Diekstra propageert ze in, in heel Nederland. Ja, moet je even uitleggen. Dan kom je in de buurt. Meneer Diekstra is die psycholoog. Ja, die, die, precies. Die, en die, die maakt op dit moment allerlei opvoedingskanons. Hij is ooit, ooit wegens, uh, wat was het, ja, uh, plagiaat. Volgestelde plagiaat. Volgesteld plagiaat. En die maakt opvoedingskanons. Nou, dat en doet hij. in wat... die opvoedingskanons staat uh, wat je moet doen een concrete opvoedingssituatie. Den Haag heeft hij dit voorgedaan, ja. hè? Ja. En ik heb daar met hem over gedebatteerd. Ik zeg, is daar dan universele kennis over? Ja, natuurlijk. Ik zeg, over opvoeding... Ik dacht dat dat heel erg cultureel bepaald was en contextueel. Nee, daar is universele kennis voor. Ik zeg maar, dat, dat zou toch eigenlijk betekenen als dat waar is... en als ik u echt serieus neem, dan vinden u het waarschijnlijk ook een goed idee. Als we ouderschapsexamens zouden afnemen... oh, zegt u, natuurlijk, dat zouden we zeker moeten doen. Sterker nog, als je de internationale verdragen van de Verenigde Naties... erop nahoudt over de rechten van het kind... dan moet de staat zich echt bemoeien met ouders... die wel of geen kinderen kunnen krijgen. Dat, dat doen we nu nog niet, maar dat is sluipend, is dat allemaal gaande... Opnieuw met de beste bedoelingen. Die arme kinderen, de veiligheid van het kind, het kind centraal. Maar daarmee zijn we voorbij heel veel grenzen aan het gaan. Want nu zijn het nog misschien hele sympathieke medewerkers... van consultatiebureaus. Maar wat als er nou een politieke meerderheid komt die ons minder bevalt... en die gaat datzelfde doen? Dan zijn we opeens heel verontwaardigd. Maar het mag toch niet van de politieke kleur van de meerderheid afhangen? Nee. Welke soort... Beleidsinterventies zijn toegestaan. Maar ja, dat is... Nou ja, wat je schetst is zo mooi. Want we begonnen met dat, bij dat verhaal van dat, van dat streepje, van dat jongetje. Waarbij ik overigens moest denken. <laughs> dat moet ik toch even vertellen aan mijn, mijn, mijn dochter. Die toen ze klein was, en, he, en nog steeds trouwens. Maar toen ze klein was, zeker een hele rijke fantasie had. En, en, op de, en op de kleuterschool, maar dat heette andere, inktzwarte tekeningen maakte. Ja. Heel gruwelijk. En dat de onderwijzeres tegen ons zei... Ja, ik heb dat nu gezien. Ik doe er nu nog niets mee. Maar als dat doorgaat... Ja. Nou, daar zouden ze nu zeker iets mee doen. En, dat is, en jij denkt dat... Maar denk jij dat die tendens dat die zich door gaat zetten? Want je hebt ooit bij die obesitas gezegd van... Nou, maar stel je voor dat... Tot nu toe heb ik hem in allerlei terreinen alleen maar zien groeien. Ik heb tamelijk weinig weerstand er tegen gezien. Uh, wat ook erg veranderd is, is dat politieke kleur ook minder relevant is geworden. Kijk, vroeger was dat maakbaarheidsdenken natuurlijk exclusief links van karakter. Nou, dat is nu politiek breed gerepresenteerd. De verzorgingsstaat is grimmiger en repressiever geworden, gecombineerd met een heel repertoire van pre preventie. Ik zie op dit moment weinig tekenen dat er aan het omkeren is. Ik zie weinig tekenen dat er aan het omkeren is uh, en ook omdat er natuurlijk heel veel belangen in het spel zijn, is het belang van... Kijk, mijn gemiddelde collega in welk vakgebied dan ook... ziet het toch als zijn ultieme overwinning... als zijn wetenschappelijke inzicht tot nationaal overheidsbeleid wordt gemaakt. Want daar wordt de samenleving gelukkiger van. Ja, dat, dat zijn allemaal relaties met de macht en kennis die... Je vindt dat wetenschappers zich wat dat betreft ook afstandelijker... als dat het woord is, moeten opstellen... Ja, ik vind, eh, hoewel ik natuurlijk heel dicht ja. bij de macht opereer... vind ik de taak van een wetenschapper en van een intellectueel om tegen te spreken... om te reflecteren, om die goede bedoelingen voortdurend te ontmaskeren... om te laten zien hoe al die intrinsieke logica's bepaalde kanten opwerken... en op die manier ook vanuit een positie van onafhankelijkheid de macht hebben toe te spreken. Wel wetende dat het het voorrecht van de machthebber is om niet te luisteren. Daar hebben we machthebbers namelijk voor. We hebben machthebbers nodig in situaties waar de waarheid niet voldoet... en waar de moraal niet voldoet. Maar juist omdat we daar die machthebber voor hebben... moet die wel erg terughoudend zijn. En moet hij niet de wereld besturen met een idee... ik ga hem gelukkiger maken. Utopische machthebbers zijn echt buitengewoon gevaarlijk. Pas op voor het geluk. Dat is ook. Voor geluk in handen van politici ja, maar dat, is, dat is ook wat ik wat ik bedoelde. Ja. Ik wil straks in het laatste deel van dit, uh, van dit gesprek het hebben over. Maar wat dan? Hè? Want we hebben het, we, hebben het kunnen we We hebben het hier over de waanzin in het systeem, hè. Dat, dat, dat mailde je me ook. We hadden even een korte mailwisseling... en toen zei je, je moet het hebben over de, over de waanzin in het, in het systeem. Nou, Als dit waanzin is, is de vraag straks natuurlijk... hoe komt die waanzin nou precies in dat systeem? Maar ik wil eerst nog iets anders met je doen. Want kijk, het mooie van jouw vak is, dat zei ik aan het begin al... dat je het nieuws voorbij hoort komen... en je hoort iets over een man die uh, op grote schaal fraude heeft gepleegd... en je denkt, daar kun jij als bestuurskundige wat over, over ja. zeggen... En nu heb ik ook wat kranten meegenomen. Kijk. Ik zeg ook altijd in, in, in, in, in verwijzing naar meneer Stapel... dat in mijn vakgebied de feiten zo gek zijn dat ik ze niet eens zelf hoef te verzinnen. Kijk, dat lijkt me een hele goeie. Dit werd overigens gezegd door Paul Frissen... die vanavond te gast is in dit programma Brands met Boek op Radio 1. En we praten over van goede bedoelingen. De dingen die nooit voorbij gaan. Nou, bussen maken ontregelt het... Onderwijs. Meer controle is niet het antwoord. Dat heeft ze dan door. Maar laten we, voordat we ons daarover buigen... even iets anders uit deze week uh, halen. Want daar schrijf jij ook over in een, in een iets andere context. Deze week was ook de week van de CITO-toets. En de CITO-toets, zeg jij, dat is een pervertering van wat? Nou, de CITO-toets, we hebben daar vanuit de RMO... daar hebben we rapporten geschreven in... He, we dat is je raad voor, uh, raad voor maatschappelijke, maatschappelijke ontwikkeling. We hoe de, vaak worden jullie gevraagd om iets te doen? Wij te... stellen een adviesagenda op samen met het kabinet... Uh, waarin wij gemiddeld genomen voor over vier à vijf uh, thema's per jaar adviseren. Daarnaast mogen we ongevraagd ook over andere dingen adviseren. Dus Overal, achter raad... welk kabinet er zit, jullie ja, ja. komen met adviezen. Ja, ze dus hebben al pakken geprobeerd om ons af te schaffen natuurlijk, maar dat is niet gelukt. He, want uh, machthebbers houden niet zo van adviseurs, maar goed, dat weet je. Dus daar moet je ook niet zenuwachtig van worden. Maar wij brengen pakken piano adviezen uit over, over kwesties. En dit... Hoe vaak, wacht even, hoe vaak, hoe vaak uh, heb jij al adviezen uitgebracht? Of, uh, te, ik zit nu uh, te, te, acht jaar in de raad, dus ik ben zelf verantwoordelijk geweest voor, een, voor advies of vijf, zes. En, uh, uh, en dit advies ging over. Kunnen we van de kredietcrisis iets leren over andere domeinen? En een van de dingen die in de kredietcrisis uh, uh, is, is opgetreden, is dat daar. Uh, modellen in de plaats kwamen van de werkelijkheid. Uh, dat waren al die ingewikkelde e e econo econometrische risicoberekeningsmodellen. En die, hebben, die gingen met de werkelijkheid aan het lopen. Ja, met dat is heel door. simpel gezegd. Op de, hè, zoals op in, in de City, in, in Londen. Het zijn de algoritmes, dat is toch ja, wat je nu bedoelt? Die, die, die, dus die de, de modellen zelf worden, worden grondslag voor, ja. voor, voor, voor allerlei soorten beslissingen. Die hebben niks meer te maken met wel, hoe dat geld ja, werkelijk komt. Die komen op, in de plaats gaat. van ja. de reële werkelijkheid. Een uh, voorbeeld dat wij hebben toen is de situatie. Wat is nou... De CITO-toets was een instrument, een modelmatig instrument... om eh, schoolprestaties van kinderen in beeld te brengen. Om op die manier eh, het advies voor vervolgonderwijs beter te kunnen onderbouwen. En ook een beetje onafhankelijk te maken van allerlei opvattingen... vooroordelen en preferenties van de leerkracht. In die zin <coughs> heeft de CITO-toets ook een heel goed effect gehad. Een van de bekende effecten van advisering over kinderen... door leerkrachten is dat ze altijd de neiging hebben om een bepaalde categorieën onder te adviseren. Ooit waren dat meisjes, die kregen systematisch lagere adviezen dan jongens. Toen waren het kinderen uit etnische minderheden, die kregen systematisch lagere adviezen. En door die CITO-toets is dat vaak gecompenseerd. Heel positief effect. Ja, dus de kinderen waar je normaal gesproken altijd dan op de een of andere reden overheen kijkt... Die, komen dan, die worden gewaardeerd naar hun talenten. Dus dat heeft een, een emancipatoire, een positief effect. Wat gebeurt er vervolgens... Dat instrument lijkt doel te worden. Waardoor de idee gaat ontstaan dat de bedoeling van onderwijs is... het halen van een zo hoog mogelijke score op de CITO-toets. Wij zijn dat gaan bekijken. Ik wist dat niet. Er is een hele industrie rondom die CITO-toets ja. van bedrijven... ook soms echt door CITO zelf mee in stand gehouden... die kinderen voorbereiden op die CITO-toets... die ze extra scholen, die ze bijscholen... opdat het kind maar een zo hoog mogelijke CITO-score haalt. En daardoor ontstaat een beeld... dat, het, dat de CITO-toets niet is een voortgangsinstrument... dat ja. een partiële rol vervult in dat hele onderwijsproces... Nee, op waarbij dat onderwijsproces ja. veel breder is dan alleen de toets... Zie je nu dat, en dat, dat wordt gestimuleerd doordat de inspectie toetst op de resultaten van de CITO-toets. Doordat het vervolgonderwijs daarnaar kijkt, zie je een soort systeem ontstaan dat goed onderwijs is, hoge scores op de CITO-toets. Dat heeft allerlei perverse effecten. A, maakt het onderwijs arm, want onderwijs is veel meer dan toetsen. Ik zeg ook altijd tegen mensen: het dame is het minst belangrijke deel van het curriculum. Ja, dan beginnen ze altijd mensen, ja, mensen aan te glimlachen, nou mee, natuurlijk. Hè. Maar. Ja. In de kern gaat onderwijs om iets, om, om iets anders. Wat het ook eh, vervolgens doet, is dat het kinderen opsluit in een situ toets ja. Wij doen dat al op vrij jonge leeftijd. Daar zijn we in Europa ook relatief uniek in. Waardoor wij een soort preselectie maken... die natuurlijk in beton gegoten wordt gegeven. Eh, die nou. twee schoolsoorten die, dan, die daarna komen. Wat het vervolgens ook doet, is als je op situ scores gaat... topscholen in beeld brengen... Ja, dan eh, is het natuurlijk logisch dat scholen die in een goede, makkelijke witte wijk staan, met hoog opgeleide ouders, met goede sociale kapitalen, ja, dat die automatisch ja. hogere schieterscores hebben. Ja, dan moet je vervolgens een ingewikkelder systeem maken om de beoordeling zo te maken dat ook eh, eh, zeg maar in lagere sociaal economische milieus eh, dat dat wordt verdisconteerd in de... Nou, en je ziet het controlesysteem al groeien. Ja. Je ziet dus de regelsystemen groter worden. Dat is onvermijdelijk. Daar heb je zo'n intrinsieke logica die uiteindelijk pervers wordt. En die gewoon zijn volkomt... eigen leven gaat leiden. Zijn eigen leven gaat Sterker nog, het wordt nu verplicht. Het wordt nu verplicht. Eh, dus, dus, tot nu toe zien hij nog vrijwillig de CITO toetst. Met als gevolg dat eh, 15% van de scholen het niet doet. <laughs> eh, hij wordt nu verplicht. En de kans is vrij groot dat ook de ingangstoets verplicht wordt. Zodat ook de toets die het kind op vier jaar geleefd heeft... Ja, daar, zijn, daar gaan ze ook mee beginnen. Ze gaan, met, ze gaan met ja, kleuters. zoveel mogelijk toetsen, want dan kun je dat goed monitoren. Kun je dat goed in beeld brengen. Kun je daar goede programma's op zetten. Ja, dit, zo gaat dat. En er zit een hele... Natuurlijk een toetsontwikkelingsindustrie omheen. Er is een evaluatieonderzoeksindustrie omheen. Ja, en dat bevestigt elkaar allemaal in de goede ideeën. En dan wordt er ook nog gezegd, alleen maar evidence-based. Nou, nog meer getallen, nog meer kwantiteit. Ja, zo zie je die systemen groeien en uitdijen En ja, het wordt, het wordt enerzijds complexer en anderzijds enkelvoudiger. Ja. Dus dat is een hele rare dubbele beweging. Maar dan heb je ook, want het was toch ook deze week? Of was het nou net vorige week? Nou ja, dat doet er niet toe. Dat was recent. De excellente scholen hebben we nu gekregen. Dat, dat hangt hiermee samen, want dat krijg je dan ook. Ja, dat is ook vooral iets wat je kunt benoemen. Hè? En eh, kijk, bij... Maar wat bij is een excellente algemene, school? Algemene inzicht. Ja, kijk, gezaghebbende kwaliteitsbewakingssystemen... zijn onafhankelijke systemen. Dus het is buitengewoon bizar dat excellentie van onderwijs dat dat wordt toegewezen door de financieraar van de overheid. Dat maakt het systeem al per definitie pervers. Dat betekent dat je een enkelvoudig kwaliteitscriterium ja. krijgt... en daar wordt ze op afgerekend. Dus de, over, de overheid ja. mag dat helemaal niet doen, zeg je? Ja, ja. nou. Ik zou dat zeker niet. Je moet, ik ben best voor een michelin-gids. Maar de, vanuit het idee dat er ook andere gidsen komen dan... die andere criteria hebben en ja. die andere systemen van beoordeling hebben... zodat je ook variëteit beloont... Want dat is hier niet, niet, niet nee, aan de, de hand. De, er is, je, Dit is alleen je maar de, op die cijfers. Als je naar, de, naar, de, naar, de, naar het onderwijsbeleid kijkt... dan is het aantal, het aantal parameters waarop de school wordt gestuurd... Is enorm toegenomen en de uniformiteit ook. En doordat je enkelvoudig toetst op prestatiescores, op het op prestatie van de site-toetscores en een aantal andere kwantificeerbare outputs, ja, krijg je uniforme schoolbeelden natuurlijk. Dan is het beeld van wat een goede school is, is een getal. En laat één ding even duidelijk zijn: een Einstein was door dit systeem niet, die was daar niet doorheen gekomen. Hè? Nee, maar dat is, ik denk dat als als vele grote intellectuelen uit het verleden. Hun aanvragen hadden moeten indienen bij de huidige geldverdeelsystemen. Dat, dat, niet, dat er niet veel goeds van was gekomen. Freud had het niet gehad, Marx had het niet gehad, Nietzsche had het niet gehad. Het is allemaal. Mijn god, dat is allemaal onvoorspelbaar onderzoek. Ja. Nee, Daar moet je nagaan. Ik zeg ook altijd: van, is de kunstenaar die een goed subsidievoorstel kan schrijven. een goede kunstenaar? Dat is natuurlijk een hele rare vraag. Ja. En dat denken wij wel. Maar weet je. Dan hebben we dit. Hè. Dit beeld is, dit is duidelijk, zoals je dit schetst. Maar, dan hebben we nu, ik heb die kranten niet voor niks mee, meegenomen. De minister okay. van Onderwijs gaat hier een einde aan. Nu, maken, nu is dit trouw van donderdag 7 februari. Bussen maken ontregelt het onderwijs. Ontregelt tussen haakjes. Meer controle is niet het antwoord, nee, zegt ze. Dat klopt. Dat, dat klopt. Daar zijn wij het nu Dat Wat grondig eens. Dat zijn wij het nu, uh, nu... En wat gaat ze doen? Maar wat gaat ze doen nu? Wat gaat er nu gebeuren? Dat weet ik niet. Wat staat daar? Nou... <laughs> Boetes uitdelen of controleren hoeveel uren een school precies lesgeeft. Haar voorganger kwam ermee aanzetten, maar de nieuwe minister van Onderwijs die het bussen maken... willen zo snel mogelijk vanaf. Er moeten juist minder regels voor de scholen komen. Nou, oké, okay, dat snap ik dan wel. Ja, dat is heel ah, goed. goed. Dat is heel goed. En dat is een, laten we dit nou eens nemen als een voorbeeld van een sympathiek uitgangspunt. Ja. Ja? Nee, maar dat en dat, dat we ook ik... dat op zijn meritisch beoordelen van... Nou, wat is een voorspelbare uitkomst dan worden de regels afgeschaft of tussen haakjes gezet. En dan gaat er vervolgens een praktijk ontstaan, geleidelijk aan... van grotere variëteit. Ja. Tussen scholen, tussen gebieden, tussen steden. Op enig moment gaan daar ook dingen gebeuren... waarvan deze of gene zegt, het kan toch niet zo zijn dat. Die vindt vervolgens een Kamerlid. Dan zegt het Kamerlid, euh, meneer de minister... of mevrouw de minister, is het u bekend dat de uitkomsten van uw beleid ertoe hebben geleid... dat in Maastricht de situatie in het onderwijs een heel andere dreigt te worden... dan in Groningen. Dan in Groningen. Dat kan toch niet zo zijn. Als deze minister haar eigen uitgangspunten dan serieus zou nemen... dan zou ze de Kamer dienen te antwoorden, geachte afgevaardigden. dat is precies de bedoeling. Ja. De bedoeling van ontregeling, de bedoeling van decentralisatie... de bedoeling van autonomievergroting is dat scholen dingen gaan doen die u niet bevallen. En als u dat niet wil, dan moeten we terug... naar de oude, klassieke, centrale controle en planning. Dat zal dus gaan gebeuren. Want ministers die dat tegen de Kamer durven zeggen... zijn, zijn erg schaars. En Kamerle die aanvaarden dat de wereld gevarieerder wordt... Dat heb ik ook nog niet zo vaak meegemaakt. Maar nu heb ik dankzij jou uh, net geleerd... dat die goede bedoelingen, die moet ik, die moet ik wantrouwen. Ja. En dit, is, dit, is, dit is een toonbeeld van een goede bedoeling. En uh, hoe positief ik ook in het leven sta... ik denk dan, bussen maken ontregelt het onderwijs. Meer controle is niet het antwoord. Dan denk ik, ja, maar dat zal paradoxaal genoeg... waarschijnlijk wel weer leiden tot nog meer controle... Ja. en nog meer regels en nog meer commissies en nog meer ellende. Dat is een vrij voorspelbare uitkomst. En het vergt echt... Uh grote politieke moed om daar tegen in te werken. Dat benijd ik ministers ook helemaal niet in, hoor. dat is ook buitengewoon lastig. En het is ingewikkeld om dat tegen Kamermeerderheden in vol te houden... en tegen de media in vol te houden en tegen de publiciteit in vol te houden. Ik heb, als ik kijk naar, naar, naar delen van het onderwijsbeleid... waar ik nu wat, wat, wat precies naar kijk... dan is een officieel beleidsuitgangspunt dus autonomievergroting. Maar de veronderstelde resultaten van die autonomievergroting ook in het beleid zijn dat scholen meer op elkaar gaan lijken. Ja. ja, dat is natuurlijk een hele rare opvatting van autonomievergroting. Ik zou zeggen, autonomievergroting heeft alleen maar zin... als scholen minder op elkaar gaan lijken. En, en dat er dus meer, meer, ja, meer kwaliteitsverschillen komen... dat ook opvattingen over kwaliteit... Difference... Maar weet je, de vrouw Kijk naar die mevrouw met dat voedsel... Ja, je bedoelt die... die geweldig. Die, die met haar zoon op televisie. Met haar zoon. Ja, die was op televisie. Het enige wat ze, wat, ze, wat, ze, wat ze zich in vergist... Ze had haar, ze had haar voedsel op, wat ik religieus moeten noemen. Dan nee, had ze dat wel gemogen. Ja, wacht, het is de mevrouw die haar zoon alleen maar... Uh, voedsel geeft. voedsel ja. En daar werd een ongelofelijke heisa over ja, gemaakt. Echt... Op televisie, een documentaire, uh, discussies. Maar ik vond dat dus een prachtig klein verhaaltje. Echt, ja. Waarin waarin wij kunnen zien. vroeger hè, ja. en ik bedoel de geschiedenis van de verzuiling, de omgang met allerlei fundamentalismen in Nederland, weliswaar van eigen bodem, lieten toch een veel grotere tolerantie zien ten opzichte van niet normaal of normconform gedrag, de hoeveelheid vrijstellingen, gewetensbezwaren, uitzonderingsposities die in onze instituties zaten ja. voor bijvoorbeeld orthodoxe protestanten die de gedachte aan verzekering... een vorm van rotslastering vonden. Die de gedachte aan vaccinatie treden in, de, in de heren zijn macht vonden. Daar hadden wij allemaal mooie uitzonderingsposities voor. En daar was de vraag niet relevant... of het voor een katholiek aanvaardbaar was... dat een orthodox gereformeerde dat deed. Nee, we wisten dat we dat wederzijds totaal onaanvaardbaar vonden. Maar we hadden het wel institutioneel zo geregeld... dat die vrijheden bestonden... Ik denk, met terugwerkende kracht, dat dat soort tolerantie... voor het ondraaglijke, dat we dat terug zouden moeten hebben. Ja, met andere woorden, we zijn vrijer, vrijer, vrijer, vrijer dan ooit geworden... en intoleranter dan ooit. Ja, we zijn veel intoleranter geworden. De normaliteit is echt enorm uitgebreid, wat we daar een opvattingen over hebben. En de onverdraagzaamheid voor het ondraaglijke, die is echt enorm toegenomen. In allerlei opzichten. En dan is de vraag, en dat, die kondig ik aan het begin eigenlijk ook al min of meer aan, of halverwege. Van, okay, we, we, wat, wat ligt hieraan ter grondslag? Hoe komt het dat we, we zijn vrijer dan ooit geworden, tegelijkertijd intoleranter? We zijn met z'n allen zo vrij dat we met z'n allen aan het bepalen zijn wat normaal is en OV als je ervan afwijkt, want dan? Maar wat ligt daar aan ter grondslag? Nou, ik weet niet of daar een, een enkelvoudig beeld aan ter grondslag ligt. Er zijn wel een paar. Een paar verschijnselen of een paar ontwikkelingen die, die daarvoor verklaarbaar zijn. De ene, het ene patroon is natuurlijk toch de, het, patroon, het proces van modernisering. dat ons al eeuwenlang eh, cultureel eh, bepaalt. Die idee eh, dat we de pech, het risico, het leed, de onbekendheid kunnen uitbannen. Dat we de wereld meer kenbaar, meer voorspelbaar en meer beheersbaar kunnen maken. Dat, eh, dat, nou, dat heeft ons nog steeds in de greep en ook steeds meer. Dat zijn we gaan verbinden maar wacht even, dat met een culturele opvatting. Even, maar wacht even, eerst dat ene nog en dan mag je daarna hm. verbinden. Wat je nu zegt, betekent dus dat, we, dat we, we, we kunnen niet overweg met het tragische... dat hoe je het ook wendt of keert altijd verknoopt is met ons bestaan. Ja, dat is het thema van mijn nieuwe boek, uh, uh, De Tragiek. Dat is ook een heel lang historisch proces. Eerst heeft het christendom gepoogd een einde te maken aan de tragiek. Door daarvoor de idee van de verlossing en het hiernaamhals op te brengen. Daarna is de moderniteit gekomen. Die heeft gezegd, nee, dat hiernaamhals kunnen we op aarde realiseren. En dus de idee dat de wereld fundamenteel gebroken is... fundamenteel bestaat uit tegenstellingen... fundamenteel bestaat uit de mogelijkheid van pech, leed en risico... die verdragen wij niet. En in ons najagen... Van het uitbanning van dat leed hebben wij hele grote systemen gemaakt... van wetenschappelijke kennis en van machtsinstrumenten... en allerlei vormen van preventie en repressie... Eh, die de mens in toenemende mate ook tegen zichzelf moet beschermen. Want de veroorzaker van dat leed en de veroorzaker van die pech... zijn wij natuurlijk zelf... Wat dat betreft zijn de klassieke tragedies actueler dan ooit. Ja. He, de, de held die onafwendbaar op het noodlot afstemt. Nee, bedoel, met, de, de, de, de, de, de, de, de, met grootse heroïek. Ja, dat is, dat, is, dat is de beste definitie van een klassieke tragedie. Ja. Uh, je ziet we... Iedereen ziet aankomen wat de held gaat overkomen, alleen hij zelf niet. Ja. Ja, en dat, dat zijn wij. Wij roepen dat dus zelf over ons af. En om dat te verdragen, daar hebben wij, ja, denk ik... Uh, uh, weer nieuwe politieke en rituelen voor nodig. Maar ja, dat is heel, heel strijdig met het dominante denken... wat helemaal gericht is op meer wetenschappelijke kennis... meer inzicht, zodat we de wereld beter begrijpen, beter begrijpen. Kijk, een echte goede filosoof en sociale wetenschapper zal zeggen... hoe meer je van de wereld weet, hoe minder je hem begrijpt. Ja. Dat is echt... hoe meer ik van de wereld weet, hoe meer ik hem onderzoek en zie... Hoe onbegrijpelijker men een aantal dingen vindt. Sterker nog, dat heb, dat geldt... de, de kennis die wij produceren. en toevoegen aan die wereld. maakt de wereld ingewikkelder. En dus onbegrijpelijker. Dat is gewoon het klassieke leerstuk van de reflexiviteit. En dat. ja, ik vind dat van een grote schoonheid. Maar als je de wereld wil beheersen, is dat natuurlijk verschrikkelijk. En dus bouwen we al die controletorens. om aan onszelf het verhaal te vertellen. dat dat niet waar is. Ja. Dat zijn de. De nieuwe mythen en rituelen van de, van de moderniteit, die, die we nodig hebben ja, om ons daarmee te verzoenen. En dat, dat zie je. Ja, je zou daar ik zou kunnen zeggen: Nou ja, dat weten we, dus daar kunnen we ironisch glimlachend aan voorbij gaan. Maar je kunt tegelijkertijd vaststellen dat al die beheersings- en controlesystemen die we maken. en die steeds fijnmaziger en soms zelfs zachtaardiger van aard worden. die richten daar veel leden schade aan aan mensen. En zeker aan mensen in ja, de klassieke onderklasse, zal ik maar zeggen. Die is op dit moment project van uh, van buitengewoon veel preventieve en repressieve maatregelen. En dan heb je het over die, bijvoorbeeld die obesitas, maar... Ja, dat heeft te maken met wat wij doen uh, uh, uh, uh, met het kinddossier... dat wij aanleggen van elk kind dat geboren wordt. Ik, bedoel, ik weet niet of u dat ooit heeft bekeken... maar als je ziet wat wij van onze kinderen allemaal vastleggen in die dossiers... en wat wij bijhouden, de, de, de, de risico... Sinds wanneer is dat kinddossier? Het dat... kinddossier is, is er al vrij lang, dus er al decennia lang. Dat had vooral medische, medische doeleinden. Daar kwamen bijvoorbeeld ja, dan moest je naar de, de, de, de, de gegevens van de hielprik. Kwamen ja, het daarin. consultatiebureau ja. moest je ook... Uh... Ja, daar, maar ik... Dus de, de, ze, hebben, ze zijn dat nu. Gaan ze dat ja. elektronisch maken? Het, het, uh, de, de basisbeschrijving van de variabelen... die in dat dossier worden opgenomen... telt op dit moment 35 pagina's. Ik weet niet... Dat was een fantastisch, fantastisch moment. Was, uh, uh, uh, op enig moment werd dat elektronisch kindersje in de Tweede Kamer verdedigd door minister Rauwvoet. Uh, en uh, uh, uh, uh, een, een kamerlid van de VVD. mevrouw, mevrouw Dizentje vroeg toen, echt een prachtige, een beetje aardappel, een beetje bekakte stem... of minister Rauwvoet zich nog kon herinneren hoe zijn schaamhaar... op 14-jarige leeftijd uitzag. <laughs> en eh, pikante is natuurlijk ja, uitgerekend, dat vragen André Rauwvoet. Maar ook nog, de echtgenote van minister Rauwvoet is arts op een consultatiebureau. Dus ik kreeg toen van alle kanten dat, die databestanden toegestuurd... van wat er in dat kind dossier wordt opgenomen... Er worden zeven categorieën schaamhaar onderscheiden... voor kinderen op 14-jarige leeftijd, jongen... en zeven categorieën voor meisjes. En mijn kinderen zeggen altijd, pap, ze zijn één categorie vergeten. Maar er <laughs> komt er vast ook nog wel bij. Maar, dus de, de neiging om steeds gedifferentieerder kennis te ja. verzamelen... voedt de interventieambities. Dat is van oudsher. He, een, van mijn, een van mijn grote vakgenoten, Arnold Dasky, zei ook... je kunt iets pas een probleem noemen als je een oplossing hebt. Dus anders is het namelijk tragiek of leed of ja. onbekendheid. Maar dus op het moment dat je het, de, de, de gedaante van een probleem geeft... Met, zijn ook mensen die erg goed in staat zijn om in de stad allerlei problemen te zien. Ja. Nou ja, Dat betekent dat je interventieambities hebt. Ja, dat is wel goed wat je zegt. Ik heb eens een keer van iemand gehoord. Die, hè, iemand begon aan zijn hoofd te zeuren over iets. En die zei, die, oké, okay, het is een probleem. Maar is er, is er, een, is er een oplossing... En toen zei hij weer, nee. Toen zei hij, dan is er ook geen probleem. Ja, nee, een probleem is een, ja, is een, is een semantisch begrip... dat suggereert dat het op te lossen is. Nou. Want anders heeft het geen zin om het een probleem te benoemen. Nou, dat, dat, ja, in de, sted, de stedenbouwkundigen heet het namelijk opgave. En dus als je met stedenbouwkundigen over de stad praat... die hebben het altijd over de opgave. Ik zeg, waar liggen die dan? Nou ja, die, die, die loopt maar rond, je ziet ze. Ik, zeg, ik heb nog nooit een opgave ergens zien liggen. Maar je benoemt iets als opgave om vervolgens. Ja. Dat is een prachtig boek geschreven van James Cott, Seeing Like a State. En die laat zien dat, er, dat categorisering, begripsvorming, beeldvorming altijd interventieambities achter ja. zich heeft. Wij gaven de mensen een adres, sloegen dat op in een centraal register. omdat wij de dienstplicht wilden opleggen. Omdat wij belasting wilden heffen. En wij zeiden, dat is makkelijk voor de burger, dan weet hij waar hij woont. Nee. Dat wist de burger al, waar hij ja, woonde. Die wist elke dag zijn huis te vinden. Toch? Ja. Nou ja, en zo zie je dat in alle, van het kleine tot het grote. Nou ja, En eh, heel veel wetenschappelijk onderzoek ja, strekt er ook toe... om steeds meer van dat type kennis in beeld te brengen... om dat onder te brengen in registraties. En die registraties worden dan vervolgens weer gebruikt... om allerlei interventieprogramma's te ontwikkelen. Ja, dat... Wat je nu, heb je al een titel voor je nieuwe boek trouwens, nee, nog niet? Maar wat je mooi schetst is, oké, okay, we kunnen niet met dat, met dat tragische overweg... dat hoe je het ook wend of keert nee. in ons leven verweven zit. En om dat uit te bannen, want de burger speelt daar natuurlijk ook een rol in. Want, ik bedoel, uh, we hebben het maar over de overheid. Dat zit in de Prachtig voorbeeld. Vorig jaar was die, dat popfestival in België, Pukkelpop. Ja. Daar kwam een orkaan langs. Ja. Altijd onverwacht bij die orkanen. Leidt ook die... altijd tot troep. Vervolgens, de Belgische reactie... De Vlaamse ministers was er een van... ja, orkanen, dat kan gebeuren. En we hebben zonder een hoogmis, dat troosten wij de slachtoffers. En dan is het goed. Toen ik dat hoorde van die orkanen op dat popfestival... zat ik in de auto, was geloof ik een Nederlandse festivalbezoekster... die vol, vol toren, zeer verontwaardigd zich afvroeg... waarom hebben ze daar geen weerdeskundigen in dienst bij dat popfestival? Ik hoorde recent... Dat, dat Nederlandse popfestivals inmiddels verplicht zijn... om een soort rampenplan te hebben. Om in dat soort omstandigheden te voorzien. We hebben Nederland volgezet met veiligheidsregio's. Het zijn er 25. En toen ze uiteindelijk klaar waren, gebeurde er gelukkig ook een ramp. Moerdijk. Ja. Wat alleen een klein beetje nadeel was. Een beetje slordig ook. Ja, gaan ja, maar even te gaan Het ja. begon vanmiddag even te sneeuwen. De, de, de, de toch... ramp hield zich niet aan de veiligheidsregio-indeling. Ja, het begon ja. vanmiddag te regen of te, re ja. te, te sneeuwen. Toen dacht ik: code oranje. Natuurlijk, zo ga code. je. He, en, uh, <laughs> en rampen zijn altijd slordig. Houden zich ook nooit aan rampenplannen. Maar dat is typisch. Ik, ik, heb zelf, ik weet ook niet precies waar het allemaal vandaan komt. Ik denk dat ook een belangrijke verklaring is. Dat wij. Ja, dat Calvinisme is natuurlijk een, een, een briljante verbinding met die, met die moderniteit. Dat heeft Max Weber al, al, al, al laten zien. En. Een religie van het woord en het plan. En als we het hebben vastgelegd en hebben opgeschreven. dan hebben we het al voor stuk in de greep. Ja, maar de vraag is. Katholieke he? en cultuur... en wat andere opvattingen. Ja, erover. gelukkig maar. <laughs> zeg ik daar dan meteen bij. Maar de vraag is wel. Oké, okay, we willen alles beheersen. We willen ook het onbeheersbare willen we beheersen. Want we kunnen niet met dat tragische overweg. Ja. Je hebt talloze voorbeelden gegeven. Ja, dit klinkt dan ook als een, als een, als een hele mooie eenvoudige maar bijna onnozele vraag ook. Hoe gaan we ervan afgeraken om de Vlaming te citeren? Nou ja, het zou natuurlijk heel strijdig zijn aan mijn opvatting... als ik daar een plan voor had. Ja. Uh, Kijk, ik, die ik vraag heb je vaker gehad. Ik doe mijn best, ik schrijf daarover, ik doseer daarover... ik laat de mensen dingen zien. Ja, zo lever ik mijn bescheiden bijdrage aan. Ik praat tegen de tijdgeest in... want uh, de tijdgeest wijst echt de totaal andere kant op. Hoewel je wel voortdurend merkt dat als je dan weer zo'n RMO-rapport hebt gemaakt... of weer zo'n boekje hebt gemaakt... Ja, dat dat gevoel van ja, die systemen dreigen dol te draaien... de waanzin neemt ons in de greep... kunnen we er geen einde aan maken... dat is toch ook wel een gevoel van urgentie dat, dat, dat bestaat. Maar ja... Heeft, een, heeft het systeem ook niet gewoon een, een, een kritische grens... Ik bedoel, zoals een Okarne op een gegeven moment... toch ook geheel onvoorspelbaar weer uh, richting oceaan keert. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat er kritische grenzen zijn. Uh, ik zie ze nog niet in zicht komen. Ik, uh, ik zie eigenlijk op de meeste terreinen waar ik onderzoek doe en die ik waarneem, zie ik die waanzin voorlopig alleen maar groeien en toenemen. Uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld planning- en rapportagesystemen die nemen alleen maar toe. De hoeveelheid indicatoren waarover wij ons moeten verantwoorden... in welk domein dan ook... ondanks alle vrome bedoelingen, we gaan het minder doen, nemen toe. De roep om toezicht. Dat is, zie je nu ook in die financiële crisis. Het grote misstand dat als we toezicht op orde hebben... dat dan het primaire proces niet meer kan falen. Maar ik heb van, van 18 Doktors van Leeuwen altijd geleerd... Toezicht kan niet goedmaken wat in het primaire proces verkeerd gaat. Dus zodra, zolang in die logica van die financiële sector... niet iets verandert, ja, dan kun je toezichtssystemen bouwen wat je wil. Dan heb je hetzelfde als met alle, alle controlesystemen. Ja, de stapeling van controle op, dat zie je nu ook gebeuren... als je van mensen hoort hè, die, die in, in die financiële sectoren of daaraan verwant nu werkzaam zijn, hè, met wat voor controleprotocollen de Nelse Bank nu, nu, nu, nu rondweegt. Dat is begrijpelijk dat dat gebeurt, omdat zij natuurlijk veel verwijt hebben gekregen. Maar dat wekt toch het misverstand dat als de protocolering op orde is, dat het dan goed gaat. We hadden laatst bij een van mijn, van mijn leergangen had ik Benno Baksteen uitgenodigd, de, de man van de verkeersvliegers... Hij is de man van wat. wat is de, hij is, is, is, is uh, tegenwoordiger van, van verkeersvliegers geweest. En hij is hij nu hij heeft, uh, voorzitter geweest van het adviesorgaan uh, Verkeersveiligheid in de luchtvaart ja. voor de regering. En hij heeft een prachtig veel rapport, mooie rapporten geschreven, maar een van die rapporten bevatte voor mij echt een intrigerende zinsnede... waarin hij zei. Uh, veiligheid kan en mag nooit hoofdzaak zijn. Terwijl heel Nederland denkt, nou als ergens veiligheid nummer 1 is... dan zit het wel in, in ja. vliegtuigen. Hij hield daar een verhaal over waarin hij liet zien... dat veiligheid altijd uitkomst is van onderhandeling... van afweging, van contextualiteit. En dat mensen die veiligheid in absolute termen definiëren... dat zijn gevaarlijke mensen. Want die brengen of systemen tot stilstand... dan stijgt er geen vliegtuig meer op... of, of die brengen de democratie in gevaar. Ben je die zin, eh, voordat ik ga afsluiten, nog één keer in zijn volle glorie citeren? Veiligheid. Als mensen denken dat er zoiets bestaat als, veilig, als absolute veiligheid... dan brengen ze of systemen tot stilstand, dan stijgt er geen vliegtuig meer op... of ze brengen de democratie in gevaar. Dank je, Paul Frissen. En ik sprak in Brandsmet boeken op Radio 1 met Paul Frissen... Hij is bestuursvoorzitter en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur... en hoogleraar bestuurskunde in Tilburg. En ik sprak met hem over zijn bij uitgeverij van Gennep verschenen boek... van goede bedoelingen, de dingen die nooit voorbij gaan. Beschouwingen over de staat van Nederland. Niet te veel vastklampen aan vrijheid, of eh, vrijheid wel natuurlijk, veiligheid... en minder controle. Daar ging het om. Dadelijk na acht uur in twee dingen de laatste aflevering van de serie... ...met recht van spreken met hessenonderzoeker Dick Zwaap... ...over zijn populaire boek Wij zijn ons brein. En ik ben er volgende week weer op Radio 1 tussen zeven en acht uur... ...over de ronde van Vlaanderen met Jeroen Wielaert... ...en over het wonder van Eindhoven met Arno Kantelberg. Europa is in crisis...